9 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. Bij de aanslag op een Noors eilandje bij Oslo zijn zeker 80 mensen omgekomen. Dat zijn er veel meer dan gisteravond laat werd gemeld. Er liggen tientallen mensen in het ziekenhuis van wie een aantal in kritieke toestand. De dader is volgens de media een 32-jarige Noorse man met extreemrechtse sympathieën. Hij heet Anders Breiviek. Verkleed, verkleed als politieman kwam hij naar het eiland waar hij gericht het vuur opende... De slachtoffers waren deelnemers aan een jeugdkamp van de Noorse Sociaal-Democratische Partij. Breivik zou eerder op de dag ook de bomaanslag hebben gepleegd op het regeringsgebouw in het centrum van Oslo. Daar vielen zeven doden. Premier Stoltenberg sprak vanochtend zijn medeleven uit met de nabestaanden. Het is volgens hem de ergste tragedie in Noorwegen sinds de Tweede Wereldoorlog. De premier zou vanmiddag het jeugdkamp op het eilandje bezoeken. Vandaag hangen overal in Noorwegen de vlaggen half stok... Het kabinet komt volgens Stoltenberg vanmiddag in spoedberaad bijeen. In de Libische hoofdstad Tripoli zijn vannacht weer zware explosies gehoord. Volgens buitenlandse journalisten hebben NAVO-vliegtuigen... een complex van kolonel Gaddafi gebombardeerd. Niet ver van het hotel waar de journalisten zelf zitten. Sinds maart voert een NAVO-alliantie geregeld aanvallen uit... op doelen van het regeringsleger. Daarmee worden de opstandelingen ondersteund... die vanuit het oosten van het land proberen het regime van Gaddafi omver te werpen. In België stappen twee vrouwen die een boerka dragen naar het grondwettelijk hof. Ze zijn het niet eens met het verbod op de boerka dat vandaag van kracht is geworden. Vrouwen in België mogen vanaf nu niet meer over straat lopen... met kleding die hun gezicht helemaal of grotendeels bedekt. Wie dat toch doet, kan een gevangenisstraf krijgen van maximaal zeven dagen... en een boete van zo'n 140 euro. De twee boerka-draagsters noemen het verbod buiten proportie. Ook vinden ze dat het in strijd is met de vrijheid van godsdienst. België vindt een maatregel nodig in verband met de openbare veiligheid. Het weer, eerst vooral in het noorden kans op een bui, later in het hele land. Ook gaat het stevig waaien en het wordt niet warmer dan 16 tot 18 graden. Morgen blijft het onstuimig, nat en met 17 graden vrij fris. Dit was het NOS Journal. Macro, meer dan 50.000 artikelen food en non-food. Het meest complete professionele aanbod in Nederland. En nu is het Mega Mania bij Macro. Met mega veel, mega voordeel. Alleen voor macro-pashouders. Macro, de groothandel voor ondernemend Nederland. Goedemorgen, lekker weg in eigen land. Kom in de zomervakantie naar het Legermuseum in Delft. En rak verslingerd aan de middeleeuwen. Een ridder legt uit hoe een trebuchet werkt. En je kunt ook zelf een kogel wegslingeren. In het kindertoernooi ervaar je hoe het is om een toernooiridder te zijn. Kijk voor meer informatie op legermuseum.nl Hyperrealist Evert Thiele, bekend van zijn optredens in Ivonius tv-show, is deze zomer met meer dan 60 nieuwe werken te zien in Museum De Fundatie in Zwolle. Een indrukwekkend overzicht van veeluiken, portretten en landschappen. Kijk voor informatie op museumdefundatie.nl Alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl dat was het, lekker weg in eigen land. Macro, Megamania, Levi's 501 en 506, 4999. Dit is Radio 1. Tros Presentatie Peter De Bie en Daphne Bunskok. Bijna vier minuten over negen. Welkom bij het eerste volledige uur van de Nieuwshow. Zoals beloofd, de hele ochtend. als er gebeurtenissen zijn die het vermelden waard zijn vanuit Noorwegen. komen wij daar onmiddellijk bij u op terug. Aangeschoven is hier Jeroen de Jager. en die gaat dat doen. Ja, we hebben dus zojuist kunnen luisteren naar een persconferentie. van premier Stoltenberg. samen met de minister van Justitie Knut Storbeget. Uh, en eigenlijk de eerste reactie van de premier... want gisteravond was nog helemaal niet duidelijk... hoe groot de omvang was van uh, dat bloedbad op het eiland. Uh, de eerste reactie dus van de premier op, uh, op dat bloedbad. Hij noemde het een uh, nachtmerrie voor de slachtoffers en de nabestaanden. En ja, deze mensen zij, die zijn voor het leven getekend. Het is een nationale ramp. In werd dat Last night... Het is duidelijk wat er gebeurde the het zomerkamp in Utea. Dit is een nationale tragedie. Niet sinds de oorlog heeft het land iets something dit like meegemaakt. Premier Stoltenberg, dus uh, over dat jeugdkamp waar uh, 560 uh, jongeren bijeen waren. En uh, dat is trouwens een jeugdkamp van, die, van de Sociaaldemocratische Partij... Hè, waar Stoltenberg zelf ook lid van is. Uh, en hij zelf komt daar ook al, vanaf 1974. Hij zou er ook eigenlijk uh, vandaag naartoe zijn gegaan... om daar te discussiëren met de jongeren, jeugdkamp uh, uh, van zijn partij. Um, en hij noemt het eiland eigenlijk een jeugdparadijs. Zo heeft hij dat altijd ervaren. En dat jeugdparadijs is nu veranderd in een hel. For, my, For me, utøye my youth paradise, and yesterday it was turned into a hell. En toen kwam er een vraag nog van een journalist over de verdachte. Er is nu een man opgepakt, die is 32 jaar. Hij zou in zijn eentje verantwoordelijk zijn voor de bomaanslag in Oslo... en voor dat bloedbad op het eiland. En die journalist die vroeg zich af of dit wel door een eenling gedaan kan zijn... of dat er toch een organisatie achter zit. We zijn niet zeker over dat. Wat we are referring to is what the police is wat de politie zegt... And they have so far arrested one person. Uh, they have not concluded whether it's one or more than one person that is behind uh, the two attacks. Uh, and we will not speculate because we will await the results of the investigation before we say anything more uh, about uh, the reasons, if it's one or more persons, and also the motives for uh, this uh, in ja, De premier wil dus niet uh, speculeren. Ze weten het eigenlijk nog niet of er een organisatie achter zit. De politie is het aan het onderzoeken. En tot die tijd uh, nemen ze dus ook geen extra maatregelen. Je zou kunnen denken dat ze terreur, antiterreur maatregelen gaan nemen. Dat doen ze niet. Het is gewoon onderzoek is gaande. Tot zover dit overzicht. We proberen elke keer een half uur, als we kunnen, even een update te geven. Heel goed. Hartelijk dank. Joep. Blijft u bij Radio 1 als u nieuws uit Noorwegen wil hebben. Dan zal ik u nu vertellen wat we de rest van het uur gaan doen... over een klein kwartier onderavond IT-consultant Dirk Poot. Het mysterie rond het hackerschilder van Anonymous. Daarna een korte cursus koelkast inrichten in combinatie met de do's en de bij het eten voor voedsel van de uiterste dat de uiterste houdbaarheidsdatum allang gepasseerd is. En rond kwart voor tien aandacht voor de superslimme deelnemende jongeren aan de internationale wiskunde olympiade. Voorzitter Robert Dijkgraaf is dan bij ons te gast. Goed, maar we beginnen met een ideaal waar behoorlijk wat geld bij moet. Ja, want kritiek op Fairtrade-keurmerk Max Havelaar deze week. Het keurmerk kan vanwege de hoge koffieprijs niet aan genoeg verantwoord geproduceerde koffie komen. En daarom zit er in de pakken met het Max Havelaar keurmerk tijdelijk ook een beetje foute koffie. Die niet verantwoord is geproduceerd. De organisatie is erop gericht om arme boeren in slechte tijden een normale prijs te garanderen voor hun koffie. Maar nu de koffieprijs erg hoog is, zijn de boeren geneigd om hun koffie eerder aan de hoogste bieder te verkopen. Bij onze gast is Lucas Simons van Nieuw Foresight, adviseur in duurzame productieketens. Maar praten eerst even met Peter Dangremont, directeur van Max Havla aan de telefoon vanuit Spanje. Goedemorgen. Ja, meneer ja, Dankermond, er zit nu dus een beetje foute koffie in sommige pakken met het Max Havla keurmerk. Dat lijkt me slecht voor uw naam. Ja, nou, ik zou dat beetje zou ik heel erg willen nuanceren. Um, er wordt, wat mij betreft, te eenzijdig nu uh, alleen maar op de effecten van een korte termijn maatregel uh, gecommuniceerd. En dat beetje, dat is in hoge uitzondering komt dat voor. Dus het gaat veel te ver om te zeggen dat er in uh, pakken, of pakken koffie die uh, Fairtrade gecertificeerd zijn, uh, um, gewone koffie uh, voor zou komen. Het is misschien goed om even uit te leggen wat er aan de hand is. Ja, Op dit moment is het is zo dat uh, Fairtrade coöperaties, die verkopen de koffie eigenlijk vooruit voor hun leden, dus voor de boeren. En nou is in korte tijd de koffieprijs enorm gestegen. Wat uh, voor sommige boeren uh, ja, de verleiding zo groot heeft gemaakt... dat zij direct aan handelaren zijn gaan verkopen... in plaats van het leveren via de coöperaties... die daar vooraf al contracten voor hebben afgesloten. Maar die coöperaties die springen ook niet in op die hoge koffieprijs... door bijvoorbeeld de aangeboden prijs te verhogen op dat moment? Nou, dat uh, kan in principe niet, omdat de coöperatie eigenlijk de leden zelf zijn. Hè? De coöperatie is van de leden en de leden zijn eigenaar van de coöperatie. En hoe het in de koffiehandel werkt, is dat je vooraf je koffie verkoopt tegen een afgesproken prijs. En als dan die prijs omhoog gaat, dan, uh, ja, dan kan je dus inderdaad op dat moment iets meer koffie krijgen. Maar het kan ook zo zijn dat de prijs naar beneden gaat en dan krijg je dus die hogere prijs. Dus per saldo, ja. middelt dat uit. En wat wat begrijpelijk is dat boeren die in, in uh, armoedesituaties leven... eigenlijk dat korte termijn voordeel willen pakken. Toch is het zo dat op langere termijn dat niet gunstig is voor ze... omdat ze daardoor eigenlijk de rol die de coöperatie speelt uh, onder druk gaan zetten. Ja, want Zo'n coöperatie kan alleen maar blijven leveren aan klanten als zij ook afspraken nakomt. En die coöperatie die is juist weer ontzettend belangrijk voor die boeren... omdat die coöperatie een hele belangrijke bijdrage levert in de ontwikkeling van boeren dat zit enerzijds op het vlak van uh, het ontwikkelen van meer opbrengst per hectare. Dus allerlei ja. productieverhogende activiteiten. Maar dat zit bijvoorbeeld ook op collectieve investeringen... die gedaan worden vanuit de coöperaties op het gebied van scholing, gezondheidszorg... maar ook bijvoorbeeld weg aanleg. En dat zijn allemaal investeringen... die individuele boeren niet kunnen doen en die ze wel samen vanuit de coöperatie kunnen doen. Allemaal helder meneer Angermond, maar uw organisatie staat natuurlijk al jaren bekend als een organisatie die behoorlijk recht in de leer is, die ook wel duidelijke uitgangspunten heeft. En ja, nou ja, nou mijn concrete vraag, vindt u het nou ook giland zoals de buitenwereld dat daar dan toch een beetje gewoon precies van wat u niet wilde, dat dat nu gebeurt? Nou, dat vind ik helemaal niet gênant, omdat het um, in nauw overleg is gedaan... samen met de boerenorganisaties. Dus er is gekeken naar wat is de beste optie voor de vertreedboeren uh, nu. En er is een heel um, uh, breed plan is uitgezet om te zorgen dat dit probleem... wat zich overigens op zeer beperkte schaal voordoet... om dat probleem het hoofd te bieden. En dat begint eigenlijk bij de lange termijn oplossingen. zorgen dat er meer inzicht komt... Uh, ...bij de boeren in hoe nou die handel verloopt. Dat doen we door middel van het geven van training. Er zijn inmiddels al een groot aantal trainingen gegeven en dat zal doorgaan. En in die exceptionele gevallen waar er leveringsproblemen zijn... ...wordt er eerst gekeken binnen de coöperaties die de contracten hebben afgesloten... ...of er een oplossing te vinden is. Als dat niet lukt, dan wordt er gekeken of er bijna bijgelegen... Fairtrade-coöperaties uh, alternatief product te vinden is. Fairtrade-gecertificeerd. En alleen als dat niet te vinden is... Zal er uitgeweken worden naar substitutie. Waarbij okay. dan de afspraak is dat dat maximaal een half procent is van het volume. En dat het binnen twaalf maanden gecompenseerd wordt. Waardoor uiteindelijk voor de consumenten zekerheid is dat de koffie die zij koopt uiteindelijk ook vertreed ingevoerd is. Dus want er de... is slechts sprake van een tijdelijke maatregel die... Ja. Termijn gecompenseerd wordt. Oké, okay, dat is duidelijk. We praten er verder ook over met Lucas Simons. U bent uh, expert op het gebied van uh, keurmerken en duurzame productie. Het systeem van de vaste prijsgarantie van Max Havela, die, die heeft dus die boeren geholpen, arme boeren, in de tijd dat de koffieprijs laag was. Nu is die uh, koffieprijs hoog, dus dat systeem voldoet niet meer. Um, of kan je dat zo niet zeggen? Daar valt uh, het nodig over te zeggen. En uh, ik wil eigenlijk voordat ik daarop inga... even zeggen dat ik vind dat de heer Angemon een goed punt heeft. Wat er nu gebeurt met de hoge prijzen... dat, uh, hè, dat default, dat, dat de contracten niet worden nageleefd... dat zie je niet alleen in het Max Havelaar systeem. Dat is gewoon een, een, een probleem in de koffie... of eigenlijk in elke commodity sector. En ook niet alleen maar in het Max Havelaar keurmerksysteem. Dat zie je ook bij andere keurmerksystemen. Dat op dit moment dat lastig is om koffie te krijgen. En ik moet eerlijk zeggen... ik vind het wel heel erg korte termijn denken... en heel erg uh, naar op dit moment specifiek uh, probleem kijken... van ja, zit er wel 100% in dit specifieke pakje. Nee goed, maar wordt het systeem opgeblazen doordat... Uh, die koffieboer natuurlijk, en dat is best logisch... de zaak nu voor een hoge ja. prijs verkopen. Is het systeem ten einde te ja of nee? Uh, dan, daar zijn twee dingen over te zeggen. Allereerst, waarom zijn de prijzen zo hoog? Er is een sprake van schaarste. En koffieprijzen gaan altijd op en neer. Maar het, over het algemeen is wel het idee dat de schaarste wel wat structureler is. Kortom, men verwacht dat de prijzen die nu wel heel erg hoog zijn, maar voor langere tijd, echt voor langere tijd... Nou, dan zo gaat Max blijven. Havelaar te gewoon ook lekker meer betalen? Dat lijkt me een simpele oplossing. Nou, dat, is, dat doen ze dus nu ook, want ze proberen... Hè, 20, 30 cent wordt er extra nog een keer bovenop betaald... om maar de koffie te krijgen. De vraag die zich natuurlijk dan wel voordoet is... hebben we het hier nog wel over arme boeren... die uh, met een Max Havelaar systeem geholpen ah, moeten worden? ze gaan met de Mercedes uitrooien. Dat zeg ik niet, maar uh, uh, nee, dat, dat is een, een te eenzijdige blik. Maar ja, het is bekend, als de koffieprijzen hoog zijn... en het hele Max Havelaar is gebaseerd op het is een arme boer die minimumprijzen moet hebben, die op allerlei manieren steun moet hebben. Je ziet dus dat het zijn, het, het zijn, het zijn boeren die zodra de prijs hoog zijn... drommels goed weten waar ze het geld vandaan moeten halen en inderdaad ook default. En maar dat zijn het net mensen. En ik, de, de vraag om ja, u maar het klinkt afwoorden? wel een beetje raar, want het, het, het lijkt wel alsof je met z'n allen op zoek moet naar hebben. Kunnen we ergens een nieuwe generatie arme boeren vinden? Dan gaan we weer aan de slag hoor. Uh, het, het, als er voor lange tijd de verwachting is dat de prijzen hoog blijven... kun je je afvragen of er een ontwikkelingsmodel nodig is om arme boeren te helpen. Die gebaseerd is op het idee dat prijzen zo laag zijn. Ja, want uh, er zijn ook uh, nieuwe keurmerken opgestaan hè, naast Max Ravala. Die hebben in, in kortere tijd tientallen procenten van de markt verduurzaamd. W wat zou je zeggen doen die keurmerken dan uh, beter? W wat ze... Anders doen in ieder geval. Uh, de beter-best discussie moeten we hier vermijden. Wat ze anders doen is dat ze veel meer marktgedreven werken. Om uh, um even de twee naast elkaar te zetten. Een klein beetje zwart-wit, maar gewoon ter verduidelijking. Max Havelaar is wat we noemen een consumentenkeurmerk. De consument herkent het keurmerk. Moet een bewuste keuze maken voor puur en eerlijk. Of Max Havelaar betaalt dus significant meer. Het, het verschil tussen roodmerk, uh, Max Havelaar en Perla is 2,30 euro op dit moment. Uh, per 500 grams pak. Dat is behoorlijk. Uh, terwijl de andere keurmerken zeggen nee, de gemiddelde consument... wil gewoon zijn Perla's en Douwe Egberts of welk merk dan ook drinken. En verwacht van dat merk dat hij zijn huiswerk heeft gedaan. En dat klopt, want Perla is op dit moment ook duurzaam gecertificeerd. En Douwe Egberts is dat ook voor een groot deel al. Uh, en dat is het verschil. Niet met minimumprijzen, niet met specifieke keu uh, uh, keuzes moeten ja. maken in de supermarkt. Gewoon lekker je merk kunnen kopen wat je lekker vindt. Uh, niet al te veel gekke dingen extra betalen... En dan is het ook duurzaam. Maar dat is een andere filosofie. En dat maakt voor die boeren uh, niets uit. Dat pakt hetzelfde uit als ze nou voor het een of de ander produceren. Uh, er zijn heel veel overeenkomsten. En er zijn ook verschillen. De overeenkomsten zijn dat beide standaarden, beide keurmerken, systemen... om het maar zo te zeggen, werken met productiestandaarden. Waar uh, de kinderen naar school moeten, het milieu wordt beschermd... de arbeiders worden beschermd, allemaal dat soort dingen. Het belangrijkste verschil is ja. dat Max Havelaar een minimumprijs garandeert in tijden van lage prijzen... Ja. en nu zelfs een hoge prijzen. Dus nog een keer een extra 20, 30 cent erbovenop legt. Want de heer uh, uh, Angremont, u, u hoort net... Hè? kijk, de, de, de verwachting is dat die koffieprijs nou structureel hoger zal blijven. Hè? Dus is, is, is dat niet gewoon het, het succes waar u op gehoopt hebt... en kunt u nou gewoon u, uzelf in dat, op dat gebied opheffen? Uh, uh, op, op die laatste vraag, nee. Uh, daar zal ik straks even verder op terugkomen. Op de eerste vraag, of, of de eerste stelling eigenlijk, dat die koffie uh, lange tijd hoog zal blijven qua prijs. Ja, ik vind dat ongelooflijk moeilijk om uh, voorspellingen op te doen. Er zijn inderdaad mensen die zeggen dat dat zo is, maar er zijn ook mensen die zeggen dat dat niet zo is. Uh, het is een beetje in de glazen bol kijken. Ja, maar meneer prijs, nou, als, u, als u nou bereikt uh, heeft wat u wilde bereiken, dan is het toch mooi? Nou, maar dat hebben we nog lang niet bereikt. Er zijn nog steeds ongelooflijk veel boeren, ook met deze tijdelijke hoge prijs, die in enorme armoede leven. Dus we hebben nog lang niet bereikt ah, wat er bereikt moet worden. Maar die boeren zouden dan en, gebruikt kunnen worden uh, om die zakken te vullen met duurzame koffie, of niet? Nou, dat, dat is natuurlijk waar wij als, als uh, beweging heel druk mee bezig zijn om te zorgen dat er zoveel mogelijk boeren inderdaad gecertificeerd worden. En vooral dat er zoveel mogelijk aanbieders... dus de koffiebranders, de, de huismerken van, van supermarkten... maar ook de merkfabrikanten... dat die overstappen op eerlijk en duurzaam geproduceerde koffie. En ja? tot op heden is het zo dat er best hele grote slagen gemaakt zijn, zeker als je kijkt naar de Nederlandse markt, maar als je kijkt wereldwijd, ja. dan is de stap die we met z'n allen moeten maken nog steeds een geweldig grote. En dan praat je over slechts procenten van de totale wereldmarkt die op een eerlijke en een duurzame manier geproduceerd en verhandeld worden. Dus ja. het is verre van zo dat we er al zijn. En okay. ik zou graag nog één belangrijk ding willen toevoegen. Nou, het, het er is een, een, een hele kleine reactie hier van Lucas Simons, want u, u schudde wat met uw hoofd. Dus ik wil graag nog even uw reactie daarop. Ja, dat is een en, uh, ik, uh, ik, wat de heer Dangemond zei is dat ze proberen zoveel mogelijk boeren te certificeren. Dat is niet waar. Want uh, waar zij mee bezig zijn is natuurlijk: er moet wel vraag zijn naar Marshavelaar koffie. De vraag naar Marshavelaar koffie is al jarenlang rond de 3%. Terwijl, wat u al zei, de andere keurmerken zitten op, op dit moment op 40, 50 en gaan naar 80% in de Nederlandse markt. Het klopt dat wereldwijd zitten we op 8% gecertificeerde koffie. Maar daar zien we nu grootschalige bewegingen dat we naar 25% gaan. De algemene tendens is dat en dat is echt de stelling moeten we hebben van de consument die een andere keuze maakt... en dus 2,30 euro meer betaalt... waarvan 30 cent naar de extra op dit moment naar de boer gaat. Ja. Um, of uh, uh, moet je op andere manieren uh, de, de, de koffiemarkt verduurzamen... waarbij je dus veel meer met de grote industrie samenwerkt... en zegt, jongens, dit moet onderdeel zijn van jullie uh, merkenpropositie... en we veranderen gewoon het hele assortiment. Goed, nou, um, uh, we laten het hierbij. Uh, die, die vraag die, die zal beantwoord moeten worden, ik denk ook door de consument en, en de prijs van koffie. We spraken met Peter Dankromond, directeur van Max Havela vanuit Spanje, dank u wel. En Lucas Simons van New Foresight. En hij vindt dus dat we toe zijn aan een nieuwe manier van verantwoord handel drijven. Meer informatie vindt u op newshow.nl. Bij een internationale actie van de FBI en de Britse en de Nederlandse politie zijn afgelopen week 21 hackers opgepakt. En onder hen vier Nederlanders, maar die zijn inmiddels alweer op vrije voeten. Alle arrestanten maken vermoedelijk deel uit van de hackersgroep met de veelzeggende naam Anonymous. De groep claimt nu verantwoordelijk te zijn voor het hacken van het veiligheidssysteem van de NAVO. Hackers lijken afgelopen jaren actiever dan ooit. Maar er hangt nog altijd een behoorlijk mysterie rondom deze kringen. Gaan we over praten met IT-consultant Dirk Poot. Welkom. Goedemorgen. Uh, ja, Anonymous, dat had een tijdje geleden nog wel even een naam. En toen was het weer footsie en nu zijn ze weer terug. Ja, maar Anonymous is wat dat betreft ook compleet ongrijpbaar. Oh. Er, is, er is geen vereniging Anonymous met, met leiders. Het is vandaag is... dit, morgen dat en dan... Uh... Het, is, het is een vlag waarop een gegeven moment... een aantal mensen zich onder, uh, onder verzamelen. En die, die trekken dan ten strijde tegen een, bepaald, uh, tegen een bepaald onrecht wat zij zien. En dat proberen ze dan recht te zeggen. Hebben ze werkelijk ingebroken bij de NAVO? Um, ik denk het wel. Ja. Ja. Waarom publiceren ze dan niet? Uh, ze hebben één ding gepubliceerd. Heb ik hier, uh, hier bij me... Niet echt een heel erg uh, uh, belangrijk document, maar wel een, uh, een intern document. En uh, de kans dat ze daar. Uh, da ja, waarom niet? Ze zijn bij de FBI geweest. Dus, de, de, dus begint er dan een vorse klopjacht. Dat, dat kan je wel uitleggen. Ja, die is al he? bezig. Ja. Die, is, die, is al, die is al een tijd bezig. Okay. Sinds, sinds de Wikileaks uh, affaire eigenlijk. Is er een, een continue strijd geweest. Tussen aan de ene kant. Uh, het, het publiek wat protesteert. Tegen hoe Wikileaks behandeld wordt. En die ver verzamelen zich onder de Anonymous vlag. Om online hun protest duidelijk te maken. Je kan het vergelijken met. Uh, met 20 jaar geleden. stond Amsterdam vol met, met krakersprotesten. Uh, en daar gingen dan ook nog wel eens wat. Uh, werden er we wel eens wat, uh, wat, wat gevochten tussen de politie en de, de protestanten. Nu gebeurt dat allemaal online. Mensen verzamelen zich voor de poorten van, van Visa, van PayPal en Mastercard. en blokkeren die websites gedurende een paar uur. om te laten zien dat ze het niet eens zijn met wat er daar gebeurt. Mm -hmm. Maar zijn dat dan dezelfde. Want kan je ze typeren, de mensen die allemaal onder die vlag opereren? Al die hackers, hè? is dat een bepaald type mens? Is de, hebben ze allemaal dezelfde idealen? Uh, Denk, uiteindelijk worden ze allemaal wel uh, gedreven door een, een, een gevoel van sociale rechtvaardigheid. Maar er zijn op het ogenblik al zoveel verschillende uh, anonymous operations gaande. Het is feitelijk een is, uh, anonymous... Het is iedereen ter wereld die een, een computer heeft, uh, internettoegang en die kan communiceren met een, een kanaal waar andere mensen van anonymous aan het communiceren zijn... die kan op dat moment toetreden tot anonymous. Op het moment dat het een computer uitzet is weer weg. En wat gaat hij dan eigenlijk doen? Is hij, is hij handig in het programmeren? Wat kan hij eigenlijk? Um, je hebt een, een, een, een club mensen... die echt heel handig zijn in het programmeren. Die, uh, die, die leuke toeltjes bedenken. Die op een gegeven moment het, het zware werk doen... als er ergens iets uitgezocht moet worden. En daarbij heb je een hele grote club van... dat noemen ze dan scriptkiddies. Uh, dat zijn, zijn volgers. Dat zijn, dat zijn over het algemeen gewoon, gewoon puberjongens. Pubermeisjes die een programmetje kunnen downloaden... Dat heet de Low Orbit Iron Cannon. En dat is gewoon een, een, een Windows-programmetje. Draait ook op Java, draait op Mac, draait op Linux. En daar dan kan je uh, ingeven welke site uh, nu uh, in het vizier zit. En dat programma gaat gewoon die site opvragen. En dan? Heel vaak. En dan stopt hij weer. En, dat doen maar dat is blokkeren, dus dat, uh, is, uh, dat proberen, is een, een land te leggen. Dat is een DDoS-aanval. Ja. En uh, het leuke daarvan is dat werkt alleen als je dat met heel veel mensen doet. Dus ja. eigenlijk is het een heel democratisch principe. Je hebt voor een kleine site heb je zo'n 7000 mensen nodig die bezig zijn om die site plat te leggen. Maar een ja. grote site zoals Visa, Mastercard, heb je minimaal 100.000 mensen nodig... die oh. met dat programma bezig zijn. Nou ja, zo democratisch dus, is dat niet hoor. Als je met 7.000 de wereld plat kan leggen of met 100.000... volgens mij blijft er dan nog wel wat over. Ja, maar het is niet zo dat, dat ze maar één, één dokter no... met een druk op de knop dat allemaal kan regelen. Het is echt, de, de, de low-orbit kennen is wat dat betreft... het is een manier om, om mensen hun, hun mening te laten verkondigen. Oké, okay, dat is het lam leggen van een site, ja. maar hoe kom je binnen? Want dat is natuurlijk een <coughs> hele andere sport. Ja, maar dat is... Um, bij, bij de, de, de bekendste leak van, uh, van uh, um, uh, Anonymous... dat was bij ACS Law, een, Ameri een Engelse advocatenkantoor... Ja. Um, werden ze eigenlijk binnen uitgenodigd door de, de, de websitebeheerders van, van die... Uh, van die test het systeem is? Nee, nee de, de webserver ging offline vanwege die DDoS-aanval. En uh, toen bleek bij het uh, weer opstarten van die webserver... dat mensen die webserver aan het opstarten waren... die er heel erg weinig verstand van hebben, en die waren allemaal hele domme dingen aan het doen. En een van de dingen die ze gedaan hebben, is in plaats van de site de complete e-mailarchieven uh, online zetten. <lacht> ja, dat is wel de, de kwaaie droom, geloof ik, hè, van ja. iedere programmeur. Ja, nou ja, en wat stond er in die e-mailarchieven? Onder andere, uh, daar stonden lijsten met uh, tienduizenden gebruikersgegevens, van mensen die door ACS Law aangeklaagd werden. En die stonden er open en bloot telefoonnummers, IP-gegevens, adressen. Dus. Maar zijn die hackers dan gewoon railschoppers die, dat, die het fijn vinden om die fouten uh, openbaar te maken? Of hebben die nou echt een, een ideaal om de wereld beter te maken door middel van hacken? Uh, ja, dat, dat ligt heel erg in elkaars verlengde. Uh, de, meeste, de meeste hackers die, uh, die, die zichzelf hacker noemen... dat zullen mensen zijn die, die bezig zijn met het, het kijken van hoe is de beveiliging van deze site geregeld? En is die beveiliging voldoende dat ik daar mijn informatie aan toevertrouw? Ik bedoel, uh, vorig jaar is een Nederlandse uh, ov uh, jakarta site gehackt. En het bleek dat die echt gewoon niet beveiligd was. Dus dat was heel functioneel? Dat was heel functioneel. Het was echt fout 1.1 die je kan maken... wanneer je met een database werkt, hadden ze daar gemaakt. En dat is het, het belang van hackers, dat die, dat die in ieder geval... zulke soort bedrijven scherp houden. En dat is dus de rechtvaardiging waarom het... Uh wel een beetje, ook in de publieke opinie, nog wel aardig gevonden wordt... Ik denk het wel, want uh, zonder hackers zouden onze, ge zou onze gegevens veel uh, minder secuur zijn dan nu. Oké, okay, want tegelijkertijd op internet is de discussie losgebarsten... naar aanleiding van het News of the World-verhaal. Ja, wat is nou eigenlijk het verschil? Of je nou uh, telefoons gaat uh, uh, hacken bij allerlei beroemdheden... en vertelt dat ze hun hond er met de verkeerde vrouw uitlaten... of dat je uh, bij be bedrijven binnenbreekt... Uh, en daar dus de, uh, ja, de, uh, de gegevens publiceren. Ik denk dat het verschil is dat bij News of the World... het, uh, het een bedrijf was wat uh, een groot hoeveelheid politieagenten... op de, op de loonlijst had staan... die de uh, infrastructuur van de staat misbruikte... om een krant uh, aan, aan nieuws te, te kunnen uh, voorzien. En daarbij ook nog eens een keertje... dat die krant ook weer uh, de staat in een, in een, uh, een burggreep had. Maar zijn de grenzen voor hackers dan heel duidelijk? Waar, waar je aan te nee, houden? Nee, die zijn, die zijn die zijn heel vaag. Ik bedoel, Je hebt de white hat hackers, dat zijn dus echt de goede hackers. En dan heb je black hat hackers, dat zijn degenen die bezig zijn om... Uh Proberen jouw computer over te nemen zonder dat jij het in de gaten hebt om daar dan een spamserver van te maken. Of, uh... En daartussen heb je nog een groep, dat heet Greyhead Hackers. Dat zijn mensen die soms het goede doen en soms het, het, het, het slechte doen. Je hebt daar, ja, je hebt daar een ontzettende hoop, uh, hoop verschillende mensen tussen. Maar ik denk dat je voor de mensen van Anonymous kan zeggen dat die over het algemeen gedreven worden door hele duidelijke uh, maatschappelijke idealen. En informatie wil vrij zijn, is een van de belangrijkste uh, idealen van de, van de Anonymous. Toch ja, is dit voor mensen die het doen niet zonder gevaar. Ik herinner me een tijdje geleden dat er eindelijk dan eens een doorbraak was. Toen was er geloof ik in de Verenigde Staten iemand veroordeeld voor 183 jaar of zoiets... Komt daar ook überhaupt iets van terecht? Gaan die mensen inderdaad voor jaren de gevangenis in? He? Ja, op het ogenblik is er nog niemand de gevangenis in gegaan ah. voor, uh, voor hacken. Dit is ook omdat je doet het met zoveel mensen. Je doet het met, met, met, met, met, met 20.000, 30.000 mensen. De uh, server die plat gaat, uh, op het moment dat de server plat gaat... kan die ook niet meer loggen. Dus heel veel van de IP-nummers die het meedoen... Die, die kunnen ook niet gelogd worden. Die kunnen niet, niet achterhaald worden. Dus je ziet, wat. Uh, met Wikileaks zijn er in de tijd... er zijn echt honderdduizenden mensen zijn er bezig geweest... met die DDoS aanvallen. Ja, wat hebben ze nou in de middel? Zijn er 14, 15 man zijn er, zijn er opgepakt oh. en, en direct vrijgelaten. Ze hebben in, in uh, New York is een student van zijn bed gelicht... die echt helemaal van niks wist. Die kan nog geen computer aanzetten zonder hulp van zijn, uh, van zijn vrienden. En er is zo'n wijk net uitgegooid. Uh, ik denk niet dat ze iemand gepakt hebben die echt hoog in de boom zat. Hier dus over. het is ook logisch dat die jongens die vier jongens die opgepakt zijn... die Nederlanders, dat die ook meteen de volgende middag... Ja. Of, ik, of ik geloof zelfs dezelfde dag. Ja, ik geloof eentje dezelfde dag... En, ja. en en, en drie de, de, de volgende dag weer... De... Ja, het, is, het, is, het is feitelijk gewoon kattenkwaad. Nou, Hartelijk dank voor de uitleg. U hoorde Dirk Poot, IT-consultant. Het ging dus over de hackers van Anonymous. Hartelijk dank voor de komst. Meer informatie op nieuwshow.nl. En ondertussen is Jeroen de Jager aangeschoven. Ja, politie... We gaan weer naar noord Ja, De politie die heeft uh, zojuist een uh, persconferentie gegeven. En uh, het laatste nieuws daaruit is dat het dodental is gestegen op dat eiland. Van 80 naar 84. lagen gewonden in het ziekenhuis, daar zijn blijkbaar... Zo. Jongeren weer van overleden. Um, dan even naar uh, de verdachte. Die 32-jarige Nor. met extreemrechtse ideeën. wordt nog steeds gezien als de enige verdachte. En uh, hij zou. en de bomaanslag in Oslo hebben gepleegd. Daar is hij gesignaleerd. vervolgens naar dat eiland gereden. twee uur later. daar dat bloedbad uh, aangericht. en uh, daar is hij gearresteerd. Niet door de politie. maar door hulpverleners, wordt er hier gezegd. We hebben hem uh, after, after we had searched for him, for him it was, of course, uh, an exceptional uh, conditions um, the and we searched uh, for him. For With regard to details as to how it happened, I don't have it. We don't have any comments when it comes to how it was arrested. Were any other police attacked? No, they were not. Breivik. Het was de emergency services en die hem arrestte. Nou, dat is opmerk yes, was. opmerkelijk uh, op een bepaalde manier wat er hier gezegd wordt. Dat ze eigenlijk geen details hebben van hoe nee. hij gearresteerd is. Dat het wel door hulpverleners is gedaan. Uh, ik hoorde ze ook op een gegeven moment zeggen dat ze pas een half uur nadat dat bloedbad was begonnen, daar zijn aangekomen. Politie van Oslo is een afstand die uh, ze hebben moeten rijden. En hulpverleners hebben deze uh, hoofdverdachte dus blijkbaar gearresteerd. En het verhaal dat gisteravond op televisie de ronde deed... namelijk dat er uh, dus een golf van schietpartijen was... dat hij zich toen terug heeft getrokken en opnieuw begonnen is. Is daar heb nog iets niet, over gezegd? Daar heb ik niet zo over gehoord. Oké, okay, hartelijk dank. U hoorde Jeroen de Jaag... als er meer nieuws uit Noorwegen komt, zult u dat horen op deze zender. I'm fed. Charlie Day. Ja, ondertussen komen de gasten binnen. Dus ik was er pas op plaats aan het wijzen. Koken met eten dat over de datum is. Dat is de nieuwste garage in Amsterdam... waar de eerste over de datum eetclub deze week druk bezocht werd. Kennelijk kunnen we steeds moeilijker omgaan met het dilemma... dat we veel bruikbaar voedsel in de prullenbak gooien. Maar is het wel gezond om voedsel te eten dat over de datum is? En wanneer weet je zeker of iets wel of niet bedorven is? We vragen het aan Roy van de Ploeg van het Voedingscentrum... dat onder meer tips geeft hoe we voedselverspilling kunnen tegengaan. Ja, de Over de Datum Eetclub is een groot succes, lezen we de krant. merkten jullie bij het Voedingscentrum ook dat er meer aandacht was voor dit onderwerp? Ja, dat merken we zeker. Uh, sowieso worden we geregeld gebeld door mensen met vragen over. Ja, wat betekent nou bijvoorbeeld die THT-datum uh, die je op veel producten ziet? Ja. Uh, mensen bellen vaak om te en wat vragen: Wat betekent van, die? Dat betekent tenminste houdbaar tot. Oh, ze dus bedoelen heel letterlijk gewoon wat betekent dat? Ja, ja, nou, en, ja. En, en dan natuurlijk ook vooral: en dan hoe lang kan ik het na die datum nog bewaren? Uh, producten die al open zijn, is natuurlijk ook zo'n zo, zo lastig ding. Uh, soms van: Goh, uh, ik heb een fles tomatenketchup opengemaakt. Uh, hoe lang is die dan nog in de koelkast? Haalbaar. Dus dat soort vragen krijgen we sowieso ook heel veel. Ja. Wat je nu ook wel merkt is ook toch denk ik ook deels door de, de voedselcrisis in de Hoorn van Afrika. Dat mensen iets bewuster hier met eten hier omgaan. En denken van goh als we hier voldoende eten hebben van ja dan moet ik er ook op een goede manier mee omgaan. Ja want hoeveel verspillen we dan eigenlijk met z'n allen? Ja echt heel veel. De cijfers zijn vind ik behoorlijk schokkend. Per persoon per jaar gooien we 40 kilo aan goed eten we weg omdat we het, dus, eh, het te lang hebben bewaard. Omdat we het gewoon niet lekker vonden. Omdat het op de verkeerde manier is vervoerd. 40 kilo per persoon per jaar. En ja. als je het omrekent naar, naar euro's. Is dat 135 euro per persoon per jaar. Wat we gewoon weggooien. Ja, goed zelf veel weg. Nou, ik probeer zelf natuurlijk, omdat ik bij het voedingscentrum werk... probeer ik er natuurlijk wel extra op te letten. En je kunt het nooit helemaal altijd voorkomen. Zeker als je bijvoorbeeld een, een feestje geeft. is het altijd heel lastig inschatten van hoeveel je nou precies nodig hebt... en welke drank je nou precies nodig hebt. Maar ik ga er wel beurs mee om. Maar bezit u ook niet zo'n gezellige verzameling... Uh, tomatenketchup met uh, als je uiteindelijk gaat kijken op de achterkant... dat die geldig is tot 2008 of zo. En gewoon mee aan de slag gaan. Nee, bij mij valt het wel mee. Maar ook natuurlijk omdat ik er wel extra op let. En, en een, een hele handige tip die we ook heel vaak geven is natuurlijk. Van één in de koelkast, maar ook in je voorraadkastje. Haal de producten waarvan je ziet van dat de houdbaarheidsdatum bijna verstreken is. Haal die naar voren, gebruik die als eerste. Ja, op zich een hele simpele tip, maar het helpt Spiegelen wel. Spiegelen heet dat in de, uh, de, de, de vakkringen van Albert Heijn, zeg maar. Klopt hè? helemaal, ja. Ja, maar goed, iedereen weet dat zo langzamerhand. Je moet gewoon natuurlijk achterin graaien. Dan heb je al het gezeik. niet dus er zitten zij met die uh, half bedorven troep. Ja, maar in je eigen voorraadkastje raad ik ja, aan. Je zet je het naar voren. Kastje. Het is toch zonde om ja. het weg te gooien? Nee, dat maar uh, uh, mensen zijn dus blijkbaar heel erg onzeker... over wat al die houdbaarheidsdata betekenen. Hoe lang en hoe ver we dat nog allemaal kunnen eten. W wat zijn nou de belangrijkste tips die u de consument kan geven... Nou, eigenlijk uh, op drie terreinen. Uh, je kunt uh, slimmer omgaan met inkopen doen. En het zijn ook weer hele simpele dingen als... maak nou vooraf dat boodschappenlijstje... wat, wat we vroeger misschien gewend waren en nu misschien niet meer doen. Daardoor word je gedwongen om thuis even te kijken... wat je allemaal nog in je keukenkastje en in je koelkast, uh, koelkast hebt staan... voordat ja. je de winkel ingaat. En verleid wordt in de winkel vaak om dingen te kopen... die je eigenlijk niet nodig had, die je niet van plan was om te kopen. En dat zijn ook de producten waarvan we vaak zien... dat je die uiteindelijk dan niet gebruikt en dan ongeopend weer weggooit. Ja. Dus maak een boodschappenlijstje. Maar ook een andere hele simpele tip. In de koelkast, zorg nou dat de temperatuur van je koelkast... gewoon staat afgesteld op 4 graden. Dat is, koop desnoods een, een koelkastthermometer... Uh, als dat niet uh, af te lezen in je koelkast. Maar 4 graden is echt de optimale temperatuur... om alles in de koelkast uh, uh, zo lang mogelijk goed te houden. Wat is die 4 graden? Is dat een... Uh... Je kan een knopje draaien. En dat is van 1, 2, 3, 4, volgens mij meestal. Ja, klopt. Nou, de meeste koelkasten hebben volgens mij dat een stand van 1 tot 5. En dan moet je ongeveer op stand 4 gaan zitten. Dan, uh, dan zit je waarschijnlijk in de buurt van 4 graden. Vier kom je bij 4 graden. Dat is niet te onthouden. Als ja. je het zeker wil weten, uh, voor een paar euro heb je een koelkastthermometer. Ja, dan weet je zeker. Uh, dan zit je met zijn waardeloze overjarige koelkastthermometer. Moet je daar naar Hoezo? Zo heb je altijd wat aan. Ik doe het jaren. Is maar, dat zo? Je ja. hoeft het toch maar één keer af te stellen en dan staat hij er op 4 graden. We krijgen we. Nou, nee, maar dan kun je niet ieder geval zien van of, de, of de temperatuur in de koelkast niet te veel oploopt. En oh, als die te veel ja. oploopt, bijvoorbeeld omdat je er net iets in hebt gezet ja, wat net vlees, is bereid. Ja, wat heel zet hem dan is. even een, een tandje hoger tijdelijk, omdat hij wat extra gaat koelen. Want dat, dat, ik, ik, ik hoorde ook uh, de tip, uh, je moet gewoon wat vaker ruiken, proeven en voelen aan het eten. Dat staat mij dan persoonlijk best wel tegen. Want dan denk ik, god, is die melk zuur? Dat ik denk, ja, misschien ruik je het ook goed hoor. Maar om dan even te proeven. Om te denken, god, is dat nog lekker of niet? Nou, maar daarbij is heel belangrijk. Je hebt twee soorten hoopheidsdata. Uh, de THT-datum, waar we ja? het net hadden, Tenminste houdbaar tot. En dat is bijvoorbeeld op melk. Dat betekent dus na die datum kun je melk één of twee dagen daarna nog wel drinken. Alleen dan moet je het wel voor de zekerheid even proeven. En het hangt ook <laughs> ervan af of je het natuurlijk niet te lang buiten de koelkast hebt laten staan. De andere datum, dat is wel heel belangrijk, uh, de THT. TGT-datum te gebruiken tot... Nou, dat staat echt op producten die heel snel bederven. Uh, verse vis, vers vlees, uh, volgesneden groenten. Die TGT-datum, dat is echt een datum die je echt scherp in de gaten moet Daar houden. Daar moet je je echt aan houden? Als die datum verstreken is, dan kun je het echt beter meteen weggooien. Ja. Dat is dan verspilling, maar de kans is dan te groot dat er allerlei schimmels, bacteriën... Precies, en dat je dan kans loopt op voedselvergiftiging. Dus kortom, samengevat, tegen de tijd dat, je, uh, dat het vanuit de ijskast tegen je gaat praten, moet je dit weg. Donderen. Dan is het hoogtijd. Okay. Maar gebeurt het vaak dat mensen echt werkelijk spul eten... dat ver over de datum is waar ze hartstikke ziek van worden? Nou, als je kijkt naar het aantal voedselvergiftigingen per jaar in Nederland... meer dan een half miljoen mensen worden ziek... krijgen een voedselvergiftiging ieder jaar als gevolg van eten. En dat heeft natuurlijk heel veel verschillende oorzaken. De barbecue bijvoorbeeld is ook zo'n bekende oorzaak... dat het vlees wat op de barbecue moet, dat het te lang buiten ligt... te, veel, te warm kan worden voordat het een keer wordt geroosterd... Maar maar uh, ook het verkeerd bewaren van producten, inderdaad, is echt ja, het te lang bewaren van, van bederfelijke producten. Ja, meer dan een half miljoen mensen worden gewoon ieder jaar ziek. En uh, mijn oma die sneedt gewoon ook altijd de beschimmelde stukjes kaas en de leverworst gewoon hop ervan af En dan konden we dat rustig verder opeten. Is dat ook zo? Nou, bij kaas is het zo inderdaad, als er schimmel op zit, dan inderdaad, als je het breed wegsnijdt, dus echt wel een centimeter of twee ja? om die beschimmelde plek heen, dan kan het nog. De meeste andere producten raad ik aan als er schimmel op zit, ja, doe het gewoon weg voor de zekerheid. Ja, en um, um, die angst hè, voor, voor mensen om ziek te worden, want dat is vaak de reden waarom ze hè, spullen eerder de, de prullenbak in, in gooien. Neemt dat dan heel erg toe door zoiets als de EHEC-bacterie? Wat er misschien toch niet direct aan gelinkt is, maar toch dat beeld van voedsel en ziek worden? Nou, dat, ja, dat vind ik lastig in te schatten. EJEC is inderdaad natuurlijk een heel andere, heel andere oorzaak. heeft op zich niks te maken met hoe je voedsel uh, bewaart. Nee. Maar ja, je ziet wel dat mensen... Ik denk wel dat mensen voorzichtiger worden. Uh, we hebben ook een, een onderzoek laten doen onder Nederlanders... met de vraag van of ze voorzichtiger met hun eten zijn geworden. De resultaten heb ik nog niet, maar die verwacht ik elk moment. En het zou zomaar kunnen inderdaad, dat mensen wat voorzichtiger worden. Wat helemaal niet verkeerd is natuurlijk. Want nogmaals, met een paar heel simpele dingen... zoals die koelkastthermometer, zoals een boodschappenlijstje... Je kunt gewoon enorm veel doen om die 40 kilo eten die je ieder jaar weggooit... om dat echt drastisch te reduceren en dus geld te besparen. Meneer Van der Ploeg, uw voedingscentrum centrum, wordt bepaald, betaald door het ministerie van Landbouw? Door twee ministeries. Het ministerie van Landbouw en het ministerie van uh, VBS. Juist. En Laten we het even over landbouw hebben. Die zijn er natuurlijk voor om een beetje... Ja, te zorgen dat het toch wel flink veel komkommers, groenten, uh, uh, tomaten en het hele rattenplan over de, over de toonbank gaan. Hè? Dat het uh, goed wordt gegeten, groenten en fruit. En dat vindt ja. het voedingscentrum ook heel belangrijk. Ja. Maar aan de andere kant, u hoort me ook zeggen. Zodra die TGT-datum is verstreken, dan moet het weg. Ja, ja. Dus nee, maar u, u voelt de vraag natuurlijk al een beetje komen. Bij de voorbereiding van zo'n campagne zit je aan tafel. Dat zie je waarschijnlijk ook met die ambtenaren. Zeggen ze dan ook tegen je zegt van de ploegje als wel een leuk idee van je, zo'n zo actie. Maar maak het nou niet te bond, hè. Want we moeten wel blijven verkopen. Nee, nee. is echt serieus. We, we nee? hebben het niet gehoord. Nee. Nee, ik denk ook uh, het ministerie, de overheid, heeft als doelstelling. Om de verspilling van eten met 20% terug te brengen in 2015. Dus al redelijk snel. Dat is, is veel. gewoon een overheidstoelstelling waarop ze afgerekend kunnen worden. Okay. Dus vandaar dat we ook gewoon gesteund worden, betaald worden. om deze campagne te voeren. Nou, en geen gezeur erover dus. Nee. Ja. Kunnen we nog meer informatie vinden over dit onderwerp? vast ongetwijfeld op jullie site. Ja, volgens mij twee heel handige tips. Er is een bewaarwijzer op voedingscentrum.nl. Gewoon gratis te downloaden. Daar staan onder andere de tips in die u zojuist vertelde. Al die tips staan erin. Ja. En voor meer informatie. En allerlei leuke testjes uh, hebben een campagne. En die heet Eten is om op te eten.nl. Uh, <laughs> nou, heel die leuk. Die heeft die nou weer bedankt. <laughs> die wil een prijs gekregen, hè. Mag ik hopen, die man. We spraken met Roy van de Ploeg. Dank wel van het voedingscentrum. En hopelijk gooien we na deze tips uh, met z'n allen wat minder vaak voedsel weg. Nou, wij gaan in ieder geval vanaf vandaag, hè Peter, ons best doen. Absoluut. Om ons leven te beteren. Meer informatie uh, ook op nieuwshow.nl. Afgelopen week vond in de Amsterdamse Rij de 52e internationale wiskunde-olympiade plaats. En het was voor het eerst dat dat in Nederland gehouden werd. Voor de getallenliefhebbers onder u, 564 jongeren uit 101 landen die deden mee. En ons land... Eindigde op de 28e plaats, zult u zeggen, is niet veel. Beste prestatie sinds de Olympiade van 1988. Gaan we allemaal praten over met de voorzitter... van de Internationale Wiskunde Olympiade. En dat is een warm pleitbezorger van de beta vakken Robert Dijkgraag, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens voor ons leken even ja. inwijden... Wat voor dingen moeten die kinderen dan oplossen eigenlijk? Dat zijn. Uh, ze moeten zes opgaves oplossen. Die zijn uh, uh, uh, uh, uh, iedere dag drie. Een makkelijke, een gemiddelde en een moeilijke. En zelfs om zo'n makkelijke opgave gewoon uit te leggen, te begrijpen wat daar staat, daar nou ja. Daar, zelfs een heleboel professionele wiskundigen moeten daar heel lang over nadenken. Ja. Dus dat zijn echt prestaties waarvan je echt onder de indruk bent dat mensen daar überhaupt een begin aan kunnen maken. Maar, maar wijs ons eens een beetje de weg. Heeft dat te maken met eindeloze getallenreeks... of ja. juist een hele veel formulereeks? Of waar gaat het dan? Nou, het, uh, die, uh, die opgave, er wordt ook heel lang over onderhandeld. Hè. Ieder land mag een opgave indienen, waar 101 landen. Dan wordt er een soort Verenigde Naties sessie in een geheime locatie... wordt er onderhandeld welke zes Kijk. opgaves. <laughs> en dan is één van de criteria dat een opgave niet lijkt... op een andere opgave die ooit een keer geweest is... of waar mensen mee geoefend hebben. Dus het is ook steeds weer een enorme verrassing... Uh, voor de deelnemers waar ze mee geconfronteerd worden. Dat zijn ja. inderdaad een soort, ja, een soort combinatorische oplossingen. Het uh, zijn hele grote getallen. Het zijn uh, gekke functies. Uh, nou ja, de, de, de, Het zijn een soort... Kleine kunstwerkjes. Hm. En u kijkt er vast wel eens naar. K ja. Kunt u ze allemaal? Dat is natuurlijk een voor de hand liggende vraag. Maar... Nou, uh, nou, helemaal niet. Uh, dat het zo van zou zijn dat ik dat zou kunnen. Je ziet soms wel even van wat een mogelijke weg is. Maar ik weet ook, sommige van die opgaven is bladzijdes, bladzijdes werk om er uiteindelijk te komen. Dus het is niet zo dat het eventjes een, een flits is en dan. Oh, en wat is zo. dan werk? Echt helemaal het uitwerken. uitwerken. Ja, echt helemaal het uitwerken. Het is gewoon mensen moeten als het ware toch uh, het gaat dus niet om een om het... heel lang pad in een labyrint vinden. Aha. En het is dus niet even: oh, ik ga hier rechtsaf, dan ben het ik er. Het gaat niet om het ene slimme idee. Nee. En dus je hebt maar eigenlijk anderhalf uur per opgave. En nou ja, dat is bijna onmogelijk. En je ziet dus ook uh, mensen die gewoon uh, nou ja, nauwelijks aan er een deuk in kunnen slaan. Maar aan de andere kant ook deelnemers die het perfect doen. Maar wie, wie, wie zijn die jongeren dan? Want uh, dit is dus niet het niveau dat je normaal gesproken op het gymnasium krijgt. Of, nee. of, de, nee, die, absoluut die, niet. Maar dan zitten die uh, bij hobbyclubjes, wiskunde hobbyclubs. Nou, daar wordt natuurlijk voor getraind. Sommige landen doen dat heel erg intensief. Hè. Dat ik, uh, zoals misschien De Chinese deelnemer werd gevraagd hoeveel weken die had getraind direct 208. Dat waren vier, <lacht> vier jaren. Uh, in, in China beginnen ze met een voorronde met anderhalf miljoen. En als je zelfs naar de ene laatste ronde komt, dan mag je eigenlijk al gaan studeren waar je wil. Uh, in Nederland doen we dat wat bescheidener. We beginnen met een voorronde met uh, 5000 uh, scholieren. Uh, maar ja, dat wordt, uh, wordt uh, flink ingetraind. En het leuke is ook wel dat het allemaal mensen zijn waar dat aan besteed is. Want uh, ja, net zoals in de muziek of in de sport. Hè, je hebt exceptionele talenten. Die, uh, ja, dat gaat gewoon helemaal vanzelf. Ja. Er is een jongen die uh, vandaag uh, op de zesde plaats is geëindigd. Die is drie jaar geleden begonnen. Toen was hij elf uit Peru. Toen een bronzen medaille, daarna een zilveren, vandaag een gouden. Hij staat nu op de zesde plaats en hij is nog net veertien geworden, dus daar, daar zie je ja. gewoon wat. Uh, tot, tot, tot hoe oud mag hij meedoen? Hij mag in principe tot twintig meedoen, tenzij je eerder gaat studeren. Dus je ziet wel heel ah. veel de andere deelnemers. Hopen natuurlijk dat ze iemand heel snel naar de ja. Ja. En, en Die, die kans is, is groot. <laughs> natuurlijk. Tuurlijk, ja. Want dat verschil tussen uh, je zegt, ze worden getraind, hè? Ja. Dus um, uh, zij doen mee aan die voorronders. Ja. Dan, dan, dan worden er een aantal geselecteerd en, ja. en, en, en dan. Uh, hoe, dan moeten ze. Wat, wat is het verschil dan nog tussen dat niveau van uh, mee mogen doen en uiteindelijk op dat toernooi staan? Uh, Wat voor training zit daar dan tussen? Ja, je, je, nou, gewoon toch heel veel sommen proberen. Um, ja, eigenlijk een beetje oefenen in creatief uh, denken. Uh, uh, uh, gekke oplossingen vinden. Er zit natuurlijk ook wel een soort iets ambachtelijk in. Dat je gewoon heel erg vertrouwd bent. Dat is eigenlijk een soort toonladders uh, oefenen van, van, van de wiskunde. Uh, ja, in zekere zin een beetje een soort, een soort hersengymnastiek. Uh, en, daar, daar, en, en denk ook concentratie. Dat je moet natuurlijk toch een hele korte tijd... Uh, dat is natuurlijk ook, Daar moet je wel mee om kunnen gaan... Dat je maar heel weinig tijd hebt voor een heel moeilijk probleem. En dat je dus iedere seconde uh, nuttig Benet. weet te gebruiken. Ja. Ja. Maar het staat dus ver boven wat ze op de middelbare school leren. Ver, ver, ver, ver boven. En dat is natuurlijk uh, dat is echt, echt ontroerend om te zien dat mensen zulke. ...enorme prestaties kunnen leveren. En hoe komen ze daar dan aan toe? Want ze zitten dus op een goed moment... ...dan beginnen ze met wiskunde... Ja. ...en dan zegt, dan ziet een leraar... God, dat is ja, exceptioneel. Wat. Ja, ja, ja exceptioneel... En, ...en wat gebeurt er dan? Nou, dan zeg je zegt teken. hij dan, ik heb een vriend en dan ga je daar maar... ...ja precies, je hebt de voorrondes... ...en uiteindelijk uh, treffen ze elkaar... ...en dan zijn er heel veel uh, wiskundigen van universiteiten... ...die helpen met oefenen. Er zit ook een heel netwerk van vrijwilligers omheen... ...die uh, de kids uh, traint. En... Uh, nee, en dan zie je natuurlijk steeds meer van... Ja, je doet, nou, als je dit kan, misschien kan je ook deze hele moeilijke opgave... en dan gaan mensen de zoep doorheen. Nou ja, maar dan heb ik nog wel iets. <laughs> nou, en dan krijgen we steeds de overtreffende trap. En uh, ja, tot het uiteindelijk dat je op dit niveau uh, komt. D dit is wel een, een praktische en leuke manier... voor het oplossen van het beta-probleem. Want dat is uh, een paar jaar geleden gesignaleerd dat het veel te weinig aan was dat. Ja, en... we, hebben, we hebben weinig, uh, in Nederland in bijzonder weinig uh, jongeren... die kiezen voor beta-technische studies. Hier hebben we het natuurlijk wel eigenlijk over een soort uh, topsport daarbinnen... Uh, maar het is natuurlijk ook wel erg leuk uh, dat het één aspect benadrukt. Namelijk dat sommige mensen vanzelf daar groot talent voor hebben. Dat gewoon goed kunnen. He, dat zien we ook bij die Olympiade heel mooi. Dat dat, ja, die bliksem die slaat eigenlijk overal in de wereld toe. He, dus er is geen correlatie met uh, continenten, landen, culturen. Uh, we zien bijvoorbeeld ook uh, de afgelopen jaren veel meer meisjes die meedoen. Uh, de, degene die nu absolute, de absolute all-time champion is. Is een Duitse uh, jonge vrouw. Die had alles goed, hè? Had dit jaar ik. alles goed. Die staat <laughs> nu echt. eh, uh, is de beste prestatie ooit. Gedaan. En de Nederlandse winnares is ook een winnares. Is ook, is gedaan, ook een winnares. Hè? Ja, dus dat, terwijl als je 30 jaar geleden keek, nou was het op het aantal vrouwen op één hand te tellen. Maar dus ik, vind uh... dat ze, ik vind dat ze opvallend, omdat ik, ik, ik las dat uit onderzoek bleek dat meiden uh, vaak slechter waren in wiskunde, omdat ze meer faalhangs hadden ten opzichte van het onderwerp in, in de jonge leeftijdscategorie. Ja, er zijn heel veel clichés over, maar wat je toch vaak ziet is dat uh, als je naar man-vrouw verschillen kijkt, dat de verschillen tussen een groep mannen en tussen een groep vrouwen die zijn veel groter dan tussen de gemiddelde man en de gemiddelde vrouw. En uh, wat dit betreft moet je het echt van de, ja, van de, van de uitzondering hebben. Al deze mensen zijn uitzonderlijk ja. in de letterlijke zin van de betekenis. En dat nu de beste eigenlijk van de wereld een vrouw is... Ja, Dat laat toch maar even zien dat dat soort clichés ook uh, maar zover gaat. Ja, nou, en dan heb ik nog een cliché. Want ik heb uh, eventjes gekeken naar de foto's van een paar van ja. die deelnemers. Ja. En dan is het heel flauw om te zeggen, ja. maar eigenlijk uit de verte herken je wel, het voldoet wel perfect aan het beeld wat je denkt: van dat zijn die wiskunde-types. Want jij herkent wel dat dit niet uh, de jongens van het CIOS en van de sportopleiding zijn? Soms wel, soms niet. Oh, uh, is dat zo? Dat is waar. Want uh, we zagen al die teams uh, voorbij komen bij de opening. Er kwamen 101 teams bij. Nou, Liep ook een heel swingend Braziliaans. Team. Ja? Uh, en maar ja, die zijn 92 dat le le Hele leuke meiden uit IJsland. En kijk, zo. Dus, uh, ja, die is dus, vrienden uh, ja. natuurlijk. Die, uh, dus uh, ja, kijk, er zijn, er zijn altijd uh, clichés, gaan uh, natuurlijk niet helemaal op en soms ook weer een klein beetje. Ja. Uh, wat ik wel erg leuk vind is dat uh, de, deze mensen ook enorm veel plezier met elkaar hebben. Ja. En dat stralen ze ook echt uit. En ik, ik begreep nooit dat de winnares, dus die, ja. die, die Duitse die die Villa Sauerman. Ja. Juist, die heeft een wereldprestatie, ja. deed uiteindelijk als beloning dat ze een lauwerkrans krijgt. Ik geloof dat er zoiets in de pen is. Ja, dat ja. Ja. Ja. Maar is moet wel dan, terecht. Nee, maar dan uh... moet je, daar moet je toch iets aan doen. Het ja. kind dat moet toch iets geweldigs krijgen? Sta je met je lauwerkrans? Ja, nou, ik, dat, uh, binnen de wiskundige wereld uh, wordt dit wel echt wel gezien voor de prestaties die het zijn. En als ik, toch even, uh, ik wil niet te veel druk op deze jongeren leggen, maar als je kijkt wie nou in het verleden. Dit soort prestaties heeft geleverd. Een aantal van dit zijn op dit moment gewoon echt de grootste wiskundigen ter wereld. Ja, en, ja. en dan kunnen ze ook doorgaan. En is dit een senden. banengarantie eigenlijk? Uh, nou, voor, ik zou bijna zeggen van wel, als je gewoon uh, op deze manier doorgaat, moet dat lukken. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om een baan. Of het gaat gewoon om dat deze mensen straks naar de echte problemen moeten worden geleid. De problemen waarvan we niet eens weten of er een oplossing is. Ja, maar dat en, zegt de academicus in u. Nou, maar dat is het spannende. Dat zie je ook wel. Want is natuurlijk, ja, ze zijn echt super getraind met. Uh, problemen van ik al, of we met, ook, met elkaar al weten dat er een antwoord is... Maar nu naar het echte werk toe. Want uh, wij zijn geëindigd op de 28e plek. Ja. Ik bedoel gelijk wij, hè, als het goed ja. gaat. Ja, precies. Toch ja. je gevoel. Ik voel me heel erg verbonden. Maar uh, uh, u zei net, van, ja, dat, dit, dit is een uitzonderlijke groep. Hè. Dit ja. zijn uitzonderlijke mensen. Maar kan, zegt het toch iets over het niveau van wiskunde in ja. ons land? Ja, absoluut. Ik denk dat uh, uiteindelijk, uh, het is het topje van de piramide. Maar zo'n topje bestaat nooit alleen. Dus je moet echt een brede voedingsbodem hebben. En je ziet uh, de landen die hier hoog in scoren. Die hebben ook een... Uh, een een onderwijs wat er veel nadruk op legt, die, die gooi je ook het net breed uit. Probeer gewoon te beginnen met veel talent. Je hoeft niet noodzakelijkerwijs een groot land te zijn. Kijk, China is nummer één, Amerika nummer twee, maar Singapore wat toch nog ja. kleiner is dan Nederland, nummer 3. Dat is dus ik denk van, nou, dat geeft ook weer hoop voor kleine Singapore landen. Singapore is nog no no niet eens miljoen in maar nou, een paar, maar oh. wat ze zien is dat ze daar natuurlijk enorme nadruk leggen op onderwijs. Ze proberen ook uh, op een middelbare scholen uh, ja, uh, jongeren uit ja, de hele ja. wereld aan het toe te krijgen. Dus het is ook een bepaalde instelling van uh, uh, ja Eigenlijk het, het, uh, het onderste uit de kan halen van mensen. Dat vind ik wel mooi. Je hebt talentontwikkeling, betekent van wat zit er in jou en kan je dat naar buiten krijgen? Ja. En dit zijn allemaal mensen waar gewoon heel veel in zit. En het is natuurlijk prachtig dat het er ook uit wordt gehaald. Er was ook een delegatie uit Iran, hè? Ja, doet het ook altijd heel erg goed. Ja? Ja, Iran is een land met... Uh, en als je even uh, door de geschiedenis heen kijkt... Hè, wij leren algebra. Nou, dat woord dat is al een, een, een Arabisch woord... Maar de grote wiskundigen in de middeleeuwen die kwamen allemaal uit Perzië. Dus er zit een hele diepe cultuur in met al die prachtige patronen. Zij vinden wiskunde heel erg belangrijk. Dus een aantal landen, Iran, Turkije doet het ook heel erg goed. Veel beter dan uh, ik zou bijna zeggen, de andere vele andere Europese landen. Uh, Azië natuurlijk überhaupt uh, heel. Als je gaat kijken welke Landen goed scoren, dan zie je dat daar ook een heleboel clichés, die we dan mogelijkerwijs over hebben, niet opgaan. En zijn in die andere landen waar u het over heeft, want in Nederland is het toch een beetje, ja, die, die wiskundige types daar, nou, dat zijn toch, wordt het beschouwd als een beetje nerds. Hè? Ik zeg het niet aardig, maar dat herkent u wel. Is dat in andere landen ook zo, of wordt het daar veel meer gewaardeerd? Eigenlijk? Nou, ik denk dat uh, uh, uh, uh, als je. De eigenheid van de wiskunde die blijft natuurlijk altijd. Je bent wiskundige, je bent geen concertpianist... en je bent ook geen voetballer. Uh, maar het is wel een topprestatie. En het is een intellectuele topprestatie. En je kan er wel eventjes doortrekken... van ja, deze mensen kunnen misschien straks ook wel een heel een belangrijk ingenieur worden, een grote uitvinding doen, et cetera. En ik denk dat in veel opkomende economieën... men een heel groot belang hecht... juist aan die beta-technische studies. Want ze voelen van ja, van die, van die kennis moeten we het wel hebben... Ja. En ja. het is natuurlijk toch wel een soort, uh, als je kijkt over de afgelopen 50 jaar, zie je een grote inhaalrace van andere continenten ten opzichte van ja de traditionele Europese, Amerikaanse. Uh ja, landen. Want is er nog een opvallend, uh, opvallend gemis in die, in die lijst van toplanden? Dat je zegt, nou dat land staat er niet in en dat is toch wel opvallend. Nee, nou ja, je ziet sommige landen die bijvoorbeeld wel heel goed in de wiskunde zijn, doen het minder goed in de Olympiade. Frankrijk bijvoorbeeld, is echt een heel groot land in de, in de wiskunde. Maar uh, waar ze ook heel veel oefenen en trainen met sommetjes. Maar blijkbaar hebben ze die Olympiade niet zo in het vizier. Het zijn eigenlijk ja. de Europese landen die het soms een beetje laten afleiden. Van, vanmiddag is de prijsuitreiking, ja. heb ik begrepen. Ja, gaan we nou, de medailles uitreiken. Nou ja, misschien, en Neemt u ons eens even mee, want uh, uh, ik denk niet uh, dat er harde muziek en dat we gaan dansen aan het eind. Of nee, wel? Ik weet niet precies wat het is, maar bij de opening hadden we skateboarding. We hadden oh. een soort uh, rap nummers uh, die, al, uh, die als het ware de presentaties van de verschillende teams aan elkaar rechten. Dus dat was erg leuk. Het was, uh, ik zou zeggen, heel hip. Ze oh, dus, dus gaan niet in een hoekje zitten sudoku met z'n allen. Uh, nou, misschien een paar ook wel. Uh, maar uh, ik zag ook uh, heel veel spontaniteit bij deze teams. Ga je nou nog serieus zo'n Nederlandse delegatie uh, trainen, opkweken... dat je hoog komt? Of is het eigenlijk, ah, jongens, selecteer maar weer en we zien wel? Nee, ik denk dat, uh, wat we zien ook, dat het de afgelopen jaren... steeds zeg maar, serieuzer is genomen. Nou, we hadden ook een beetje de aanloop naar deze soort thuiswedstrijd... die we speelden. Dus we hadden zoiets van, nou, we moeten minstens uh, dit jaar in de top 30 komen. Uh, weer, waar we vroeger wel natuurlijk hadden gestaan. Dus dat is gelukt. En we hopen natuurlijk dat dit ook een klein beetje een staartje gaat krijgen. Dat mensen zien van, ja, dat is, uh, dat is mooi, het wordt internationaal. Internationaal enorm gewaardeerd. Dat is natuurlijk ook het spannende. Ja. Je ziet camera teams uit China en Duitsland zijn allemaal hun Hartstikke die het aan het volgen. Dus dan krijg je ook als Nederlands gevoel van hé, hey, dat is eigenlijk wel iets heel erg belangrijk. Veel plezier vanmiddag. U hoorde Robert Dijkgraaf ging dus over de internationale wiskunde Olympiade die in Amsterdam gehouden werd. Wij zijn er na het nieuws weer. Tot dan. Morgenmiddag van over 12 tot 2, de perstribune. Al uw vragen en opmerkingen over de media kunt u kwijt. Robert van Brangel blikt terug op de afgelopen media en sportweek. Maar het moet altijd gaan om goede verhalen. Met kindertelevisiedeskundige Katie Spierenburg. Ja! Het slot van de Tour, met oud wielerkampioen en huidig ploegleider Tristan Hofman. Soms gaat de spirale omhoog, soms gaat hij naar beneden. En het geheim van een goed tv-duo. De kracht van ons was eigenlijk, dat wij, was eigenlijk ook echt een acteur. Wij konden heel goed acteren. Morgenmiddag van kwart over twaalf tot twee, de perstribune. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Dit is de donorstand van Nederland. Vandaag, Hendrik Ido Ambacht, op dit moment is... 40,6 van Hendrik Ido Ambacht geregistreerd. Daarvan zeggen 4683 mensen ja. Nederland heeft meer orgaandonoren nodig...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 Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. Skoda is official partner van de Tour de France. En daarom hebben we onze Fabia, Roomster en Yeti in een nieuwe trui gestoken. Ze zijn nu verkrijgbaar in een speciale uitvoering Met onder andere lichtmetalen velgen en... Een normale toeter. Nu met tourvoordeel tot wel 1750 euro. Ga dus snel naar Skoda.nl of direct naar de dealer. Dit is Radio 1.